Goedemiddag, gemengde reacties op het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD... Zo vindt de Landelijke Huisartsenvereniging dat het aanstaande kabinet lef toont met mooie voorstellen. Maar op straat zijn er zorgen over het vele geld dat naar defensie gaat. Het gaat om ruime 19 miljard. En dat gaat bijvoorbeeld ten koste van de zorg. We hebben gewoon natuurlijk wel regels waar we aan ons moeten houden voor de NAVO. En het was eerst heel chill, maar Trump die, uh, maakt het gewoon wat lastiger voor ons op dit moment. Dat snap ik wel. Maar ik vind het wel ja, lastig dat dan ten koste moet gaan van de zorg in Nederland. Want dat is ook echt heel belangrijk. En zeker voor mensen met een lager inkomen, als eigen risico hoger wordt is het echt wel lastig bij de NOS. Zo staat in de plannen van het aanstaande kabinet dat het eigen risico omhoog gaat naar 460 euro. In Utrecht is een man opgepakt die gehandeld zou hebben in gestolen legerspullen. Hij liep tegen de lamp toen hij professionele gehoorbeschermers wilde verkopen. Die waren van een kazerne in Gelderland. In zijn huis werden later nog meer spullen gevonden, waaronder een alarmpistool, tasers en pepper spray. De Amerikaanse recherche FBI neemt het onderzoek naar de dood van Alex Pretty over. Hij werd afgelopen week gedood door de Migratiepolitie ICA. Eerder lag het onderzoek bij een andere organisatie, maar die zou niet genoeg kennis in huis hebben om het onderzoek goed uit te voeren. Sport dan de finale van de Australian Open gaat bij de mannen tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. Voor Alcaraz is het de eerste keer dat hij in Melbourne in de finale staat. Djokovic probeert juist voor de elfde keer in Australië de titel te pakken en die finale is zondag. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Geen zon vanavond en vannacht. Af en toe regen. <laughs> het is min 1 tot plus 3. Morgen grijs en nat. Jouw verkeer van Flitsmeister. Het valt vandaag allemaal wel mee. 34 files nog. Eén vertraging van uh, 37 minuten. Op de A2 Zertig bos richting Utrecht. Tussen de Bossenveldbrug en de Empelbrug. 9 kilometer. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. En terug naar de hit. Domein Verschuren. Welkom bij de ontknoping van de lijst van vrijdag 30 januari 2026. Onderweg naar het weekend. Onderweg naar de nummer 1 van Nederland. Met Miles Smith op 10. De top Can you 10. If you to dance, say my hand, say my hand. All your plans, take a chance, take a chance. I'm waiting.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 Ik ben naïef, of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word maar niet depressief. Oh.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 Ik ben een beetje verliefd, ik word mijn eens depressief. Fleming. En ook in het bovenste kwart van de Nederlandse top 40. Niet nodig met Meteor op nummer 9. Deze week maakte Flemming bekend dat zijn nieuwe album nu helemaal echt af is. Samen is leuker dan alleen. Wordt een album met alleen maar samenwerkingen. Je het met Mart Hoogkamer, Russo, Broederliefde. En met Hardwell. Die track is vandaag uitgekomen. Een Nederlandstalige track met Hardwell. Dus is verrast heb ik echt heel tof gedaan. Zonder jou heet hij. Oh, ik ga kapot hier zonder jou. Gooi mijn hart op slot hier zonder jou. HAHA Flemming zonder jou. Zonder jou. Nou, wie weet hoe je Flemming binnenkort is met twee hits in de top 40. Iemand die je deze week al hoort met twee hits in de top 40 is Sarah Larsen. Je hoort daar eerder vanmiddag nog met Midnight Sun. En nu is daar weer die hit 2015, Lush Live. Vorige week kwam ze al terug in de top 10. Deze week stijgt ze gewoon weer twee plekken. Als dit zo doorgaat, staat ze over een paar weken gewoon op nummer 1. Kan gebeuren. Ze is niet te stoppen.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 need me Stop cause it's worse Don't understand. deze week gaat ze toch iets omlaag. Eén plek van nummer 6 naar nummer 7. Die on this hill. Dan gaan we naar de nieuwe nummer 1. Wacht even, kwart over vijf, nieuwe nummer 1. Ja, zeker. Het is niet de nummer 1 van de Nederlands Top 40 van deze week, maar wel in de lijst van grootste hits met een driedubbele titel. Ja. Nou, ja, dit is me weer een paal, jongen. De Stichting Nederlands Top 40 houdt. Ieder klein detail bij. Je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben er een tabelletje voor. Zo ook dus voor top 40 hitsen van de titel uit drie keer hetzelfde woord bestaat. En dat zijn er meer dan je denkt. Ik heb er een paar bij gepakt. Deze recente hit van Sabrina Carpenter bijvoorbeeld. Please, please, please. please, please, please, please right. Ook Destiny's Child Dead of Lanes met no, no, no. no, no, no. En altijd Abba, ook in dit bijzondere rijtje. Dankzij Money, Money, Money. money, money, money. Heb je ook nog Gimme, Gimme, Gimme van Abba? Of Bye, Bye, Bye van NSYNC? En deze zomerse klapper van Rol Sanchez. Maas, Maas, mas. Ja, dat was, was, was tot nu toe de grootste top 40 hit ooit met drie keer hetzelfde woord als titel. Maar David Guetta zou David Guetta niet zijn als hij ook dit record zou verbreken. Het is hem gelukt, samen met Teddy Swims en Toons en Music. Ja, trio met de grootste drie dubbele titel in de hele geschiedenis. Nummer 6 deze week voor Gone, Gone, Gone. We will a possible like Toons and I, en, uh, Tones and I ja, Teddy Sprims. Kijk maar. Even netjes mijn werk doen. David Gedda, Teddy Sprims. En Toons and I, gone, gone, gone. Eén plekje omhoog weer naar nummer 6 deze week in de top 40. Nummer 5 blijft nummer 5 deze week. Sommerhooien zo, 12 to 12. Je eerste salaris van het jaar is binnen. Tijd voor een toeslagencheck. Ben je meer gaan verdienen?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 Mm, serious girl, Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Nu 30% korting op alle 400 thuisdiensten. Bij Belisol geven we 20 jaar garantie. Vanwege het vakwerk van onze vakmensen. Uw nieuwe kozijn, deur of schuifpuin. Wij ontzorgen u van advies tot montage.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 heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk te niet. dit is een Senseo. Oh, toch. Stuk goedkoper volgens mij. Test <laughs> hem zelf. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit op kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon kozijnen.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 Goedemiddag, het is half zes. Dit is de ontknoping van de enige echte Nederlandse top 40 van vrijdag 30 januari. Vertragingen op de A2 Utrecht richting een tussen Beest en Zalbommel... door een ongeluk 12 kilometer, 33 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Schavendeel en Zonzeel... door voorwerp op de weg 9 kilometer, 30 minuten vertraging. Nathalie, ben je er klaar voor? Absoluut. De allerlaatste keer, hè? De allerlaatste keer, ja. Dit muziekje voor ons de allerlaatste keer. Uh, heb ik nog een weerbericht? Heb ik even niet. Maar goed, de zon schijnt niet meer. Nou, het is grappig. We hadden het net over de zon. Dat ik een uurtje geleden heb gezegd dat de zon weer gaat schijnen. Ik kreeg een bericht van Paulien. Die zegt ja, je raadt het nooit. Maar ik rijd nu van het westen van Nederland richting Brabant. En hier breekt de zon door. Nou, nu inmiddels durf ik wel te zeggen dat de zon niet meer gaat schijnen. En morgen... het is waarschijnlijk gewoon hartstikke koud. Ja, het is koud. Ik denk morgen natte grijs 0 tot 7 graden. Nathalie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. Ja, het het nieuwe kabinet wil de bezuinigingen op onderwijs terugdraaien. In plaats daarvan gaan ze juist veel meer geld investeren in onderwijs en wetenschap. Grap. Bijna premier Jette hoopt dat opleidingen die werden geschrapt weer terugkomen. Verder krijgen studenten meer geld. Zo gaat de basisbeurs omhoog en de rente op een studielening blijft laag. De Amerikaanse justitie heeft ruim 3 miljoen nieuwe Epstein-pagina's vrijgegeven. Die gaan over de overleden zedendeliquent Jeffrey Epstein. De nieuwe documenten zouden ook meer dan 2000 video's en zeker 180.000 foto's bevatten. En een bijzonder kraamcadeau voor baby Sef. Hij werd begin vorige maand geboren op de vluchtstrook van de provinciale weg tussen Waalwijk en Tilburg. Rijkswaterstaat heeft hem, na een verzoek van zijn ouders, nu een hectometerbordje gegeven van die locatie. Paaltje 9.9 op de N261, schrijft Omroep Brabant. Wil je nou wat grappigs weten? Nou, zijn vader is Wouter, het is een Q-Music luisteraar. Ach joh, die heeft echt, want dit vertelde jij, uh, ik denk een anderhalf uur geleden, ook Om een uurtje ja? of vier. En uh, Wouter heeft uh, gereageerd in de QA. Hallo, ik hoorde net dat wij op de radio waren bij het nieuws. We zijn de ouders van het kindje dat geboren is langs de weg. Toen hebben wij teruggestuurd. Nou, hopelijk maken jullie dit allemaal goed. En Wouter zegt: het gaat zeker goed met ons en met Sef. Fantastisch, dat is dan... leuk. Ja, Nederland is een land van tradities: de vrije markt tijdens Koningsdag, Sinterklaas en de Nationale Tuinvogeltelling. Yes! We mogen weer. Ja? We mogen weer. Oh! Is het, is het zover? Geweldig! Ja. Iedereen wordt opgeroepen de komende dagen bij te houden welke vogels er bij hun thuis rondfladderen. Oh, lekker zeg. Ja, het is een van de grootste telacties van het jaar. En ook een belangrijke volgens de organisatie. Het is natuurlijk hartstikke geweldig dat zoveel mensen, want vorig jaar waren het meer dan 100.000, dat die meetellen. Want dan krijgen vogelonderzoekers veel beter zicht op hoe het gaat met de vogels. En daarmee kunnen we ze ook bijvoorbeeld beter beschermen. Ja, je kunt je getelde vogels allemaal online doorgeven. Itham via yeah. Uh, dat kan via de webapp van Mijn Tuin Telling, En dat doe je dan via mijntuinvogeltelling.nl Tuin hey, Heb jij misschien ook uh, overzicht dat vorig jaar bijvoorbeeld... Uh, we zitten in de top 40, we gaan beginnen aan de top 5. Wat was de top 5 van vorig jaar? Ja, die heb ik hier, uh, hier voor me. Hartstikke leuk. De top 5 bestaat uit... Op nummer 5 is de vink ja. in Nederland. Dus allemaal, uh, allemaal vogels in Nederland. Op 4 is de merel. Oké. Okay. Op 3 is het pimpelmeesje. Ja. Op 2 is de kolmees. En dus op van de familie nummer... mees. Ja. Niet, niet, niet Wouter dus. <laughs> en op... Op nummer 1. De Huismus. Ontzettend gefeliciteerd. Dit was dus vorig jaar. Dus we gaan kijken wat er na dit weekend gebeurt... met de Huismus anno 2026. Ja, het is al een paar jaar dat de Huismus bekend is. Dus een dikke kans. De Taylor Swift van de Mus eigenlijk. Ja. De Taylor van de Vogels. Dankjewel, Nathalie. Doe van weekend. Faith. De nummer 4 van deze week. En dat is bizar. Na 20 weken staat Men I Need van Olivia Dean niet meer in de top 3 van ons land. Ja, veel zouden een moord om überhaupt 20 weken in de top 40 te staan. Laat staan in de top 3. Prestatie van wereldklasse. Men I Need nog lang niet uit de lijst, maar wel uit de top 3 deze week. Betekent dus ook dat we deze week opnieuw een ander erenpodium hebben. Maar hebben we dan ook opnieuw een nieuwe nummer 1. Je gaat erachter komen binnen nu en 10 minuten. De top 40! Top 3 begint in ieder geval met uh, Ray. Deze week soms, uh, met, uh, soms twee avonden in een rammetje uitverkochte Dome Met haar tour. This tour may contain new music. Zo heet hij. En daar was niks aan gelogen. Ze speelde maar liefst negen nieuwe tracks die avond. Als fan heb je dus al een lekker voorproefje gekregen van dat nieuwe album. Was er zelf helaas niet bij. Collega's van mij wel. Ze hebben wat stukjes audio doorgestuurd. Vergeef me dus even voor de kwaliteit. Maar ik wil het je niet ontnemen. Zo is er een liedje dat ze gespeeld heeft. Dat heet Skin and Bones. Bellet op het album. Hoe kan het ook anders? Ah, Ga voor. Op 27 maart kunt je het allemaal in topkwaliteit horen. High definition stereo audio. Dan komt het nieuwe album uit. We daarop ook deze top 40 in. Na één week weer terug in de top 3. Dit is Ray. Dit is Ray. Where is my husband? Ray op nummer drie. Where is my... It is Ray... Is coming. Ray terug op het honk, terug in de top 3 van Nederland. Daarmee is die top 3 opnieuw veranderd, maar zet die verandering ook door bij de nummers 2 en 1? Het antwoord is nee met TT op 2. You light the pyro. You light the match to.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 Ophelia pakt haar tweede week op nummer 2. TDSV lukt het dus niet om de comeback naar die koppositie te maken. En daarmee kunnen we ook de nummer 1 van deze week invullen. Gaan we doen naar de top 10 in één minuut. Nummer: Miles Smith, de Steve. Niet nodig, Fleming en Meteor. Sarah Larson. Sienna Spyro. Take my pride, stand in the field. Yes, David, get up, Teddy, swims, and Tones and I. I only want you when you go, go, go. Bang. 12 to 12, Summer V. Man, I need Olivia Dean. Where's my husband from Ray? De The Fate of Ophelia. All that just, toe, like you just holding the Gebeurt van alles in de bovenkant van de lijst. Maar liefst 6 van de 10 hits verschuiven naar een andere positie. Maar niet de nummer 1. Die blijft voor de tweede week voor Bruno Mars. De top, top 40. Bruno Mars, back with a level. Nummer 1. en schouders boven de recht van de lijst uit. I Just might. is voor de tweede week de nummer 1 van Nederland. Gefeliciteerd Angela Bolk. Het totaal totaalglas sterrenpakket is voor jou... want jij wist goed te voorspellen dat I Just Might op nummer 1 zou blijven staan. De vraag is of hij daar volgende week een derde week aan toevoegt... of gooit Aperture van Harry Styles roet in het eten... Stel ik je graag volgende week vrijdag tussen 2 en 6 in een nieuwe Top 40. Dit was dan de editie van vrijdag 30 januari 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 het Is nog een keer. Dan met mijn zeer gewaardeerde collega Stefan Bouwman. Check voor de hoogtepunten de nieuwe aflevering van het Top 40 Weekoverzicht Podcast. Dat staat over een paar minuten op QMusic.nl, in de QMusic app en in jouw favoriete podcast app online. Voor nu mag je het weekend officieel gaan inluiden... tijdens het Fouten hier met Tom en Bram. En wij bedanken de sponsor. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.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 nu bij New York Pizza. De double doodagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. Stralende actie bij Trekpleister. Nu Parodontax Stampasta, Strengthen and Protect. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Volgende week vrijdag starten de Olympische Winterspelen.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 Tot zijn hoofdsponsor, Team NL. Harder Speel met West 18. te dromen. Ze zijn er weer. Wie wil gaan voor Davy Klaassen? Voetbalplaatjes bij Plus. Twee Ricky van Wolfs winkels voor één Sam Ja, Charon Sherry. Dan heb ik NEC vol. Spaar ze allemaal. We doen met je mee. Plus.